Ja, Jericho Vara, woorden mappers. Ja, ben je op de beat? Je weet het dit dan, ja Regels zijn gemaakt om je niet aan te houden Daarom luistert Jeric aardachtig naar de jouwe Hey rapper, wie denk je wel niet dat je bent? Je vindt jezelf de man, ik vind je echt te slecht Je bezit dit IQ van een echte pannenhoek Want je weet zelf niet eens wat de fuck je doet En ik noem geen namen, nee ik laat ze in de wade Want anders gaan ze zeiken dat ik altijd zit te haten En waarom ik haat, dat vind ik vanzelfsprekend Mannekes van nu die denken heel wat te weten Naast de schoenen door één optreden En te lui voor een album, het is dus weer een mixtapeje Ze keren je de rug toe, zodra je succes boekt Ze apen alles na, omdat iedereen het doet Tegenwoordig geeft niemand iets waar die voor staat Want ze gaan als fucking schapen de massa achterna Gaan ga nog een keer? Een hype is leuk Maar een hype blijft een hype En een hype bijna snel En dat blijft een feit En fuck al je vriendjes Die je hebt op hypes, Want zo maak je dus Zeg geen indruk op mij Nee Fuck voor een rapper stelletje dikrijders Ze doen het allemaal Om een pik te krijgen Baggots en ze zullen vieze flikkers blijven Ze willen van hun vriendjes Kindjes krijgen Over uberappers Heb ik echt niks te melden Zin om ze te slekken, Of te wel een handje helpen Blink blink flikkers Met je kutsleng. Je doet je rijk voor en dat terwijl je blut bent En dat je stoer bent, dat wil ik wel geloven Maar om nou een album vol stoere praat te kopen Zie ik niet zitten en mijn rekening ook niet En dat is niet onredelijk, maar ideologisch Snap je? <laughs> Fuck iedereen die zich aangesproken voelt Deze is voor jou in je motherfucking anus Je weet het zelf, kwaad tot erger